Ricardo Peppi heeft opgelopen. Hij brak zijn onderarm en ligt er waarschijnlijk twee maanden uit. Vanochtend is het min 4 tot min 10 graden. Ook vanmiddag blijft het op veel plekken nog een beetje vriezen. Verder af en toe zon en tot de avond droog. En dat was het nieuws op 538.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 At your travel agency and at mindshift.com 538 De vrienden van Amstel Live Komende week win je bij Radio 538 Toegang voor jou en drie vrienden Radio 538 Na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 Of the morning With the sun I rise up all And I'll try again So I get old When the rain keeps pouring I Keep my head up high And I know that I'll rise again By the grace of the morning I get tired of seeing 38. Taylor Swift, Opalite. Jouw hits, jouw 538. of missing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 You only wanna act like love is due mm -hmm. For an attitude mm -hmm. oh, yeah. And sometimes in the morning Go back yeah. to being someone you never know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 Take a chill Wait a Ja.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 Gistermiddag ging ze naar een winkel, maar daar is ze nooit aangekomen. En sindsdien is ze spoorloos. Wendy heeft een donkere huidskleur en zwart haar met dreads. Ze draagt een zwarte jas en een paarse hoodie. Er werd ook in en rond het Overvrijsselse Steenwijk gezocht... naar een kind dat zoek is. Het gaat om een jongetje van acht dat gisteravond verdween. De politie zocht samen met buurtbewoners, maar het leverde niks op. Er zijn grote zorgen omdat het buiten ijskoud is... en er een melding was over iemand in het water. Opnieuw felle protesten in Iran vannacht tegen het islamitische regime. Op beelden op social media is te zien dat in de twee grootste steden... veiligheidstroepen schieten op betogers. Protesten zijn al twee weken aan de gang. Er zouden al ruim 100 doden zijn gevallen en ziekenhuizen melden dat er veel gewonden binnenkomen. En PSV heeft na de winterstop een prima start gemaakt in de eredivisie. Met de 5-1 winst op Excelsior staan ze nog steviger aan kop. Nac Breda heeft de laatste plek in de lijst verlaten... na het 0-0 gelijk spel uit bij FC Groningen. En nummer laatst is nu Volendam, dat met 0-1 verloor van AZ. Twente Zwolle werd 1-1. Vanochtend is het ijskoud, min 4 tot min 9 graden. Vanmiddag blijft het rond het vriespunt met 1 graad in het zuidwesten... tot min 3 in het noordoosten. En dat was het nieuws op 538. Dan het verkeer door flitsmijzer met de uiteraard rustig op de wegen... en uh, geen vertraging en ook geen flitsers.